Met het NOS de EU-ministers van Buitenlandse Zaken die in Oekraïne zijn... hebben de oppositie overgehaald het akkoord met president Janukovic te accepteren. Ook vertegenwoordigers van radicale groepen zijn het ermee eens, zeggen de ministers. Volgens Janukovic komen er mogelijk in december vervroegde verkiezingen... wordt de macht van de president ingeperkt en komt er een regering van nationale eenheid. Bij gevechten in de hoofdstad Kiev vielen gisteren tientallen doden. Vandaag was het relatief rustig. Kickbokser Badr Hari is veroordeeld tot anderhalf jaar cel... waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij de slachtoffers 21.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Badr Hari is schuldig bevonden aan de zware mishandeling... van zakenman Koen Everink tijdens het dancefeest Sensation... en ook schuldig in andere mishandelingszaken. Hij krijgt geen strafkorting voor de media-aandacht. Het OM had vier jaar geëist en gaat in hoger beroep. Een vrouw van 18 die in Sudan werd verkracht... moet een boete betalen en een maand de gevangenis in. Volgens de sharia-rechter heeft de vrouw zich schuldig gemaakt... aan onzedelijk gedrag. De vrouw was zwanger toen ze het slachtoffer werd van groepsverkrachting. De daders, de mannen, zijn veroordeeld tot zweepslagen. Royal Bank of Scotland schrapt 11.000 van de 120.000 banen. Volgens de zakenkrant The Financial Times... worden de reorganisatieplannen volgende week officieel naar buiten gebracht... De Britse bank wil zich minder richten op de zakelijke markt en zich terugtrekken van de Aziatische en Amerikaanse markt. Op de A325 is vannacht een fietser aangehouden. De dronken man van 45 fietste zonder licht over de vluchtstrook tussen Arnhem en Nijmegen. Toen agenten de man aanhielden, bleek dat hij ook gezocht werd voor diefstal. Het weer, de buien trekken weg naar Duitsland, waarna vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon doorbreekt. Het is 8 tot 10 graden. Morgenochtend enkele buien, smiddags weer zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam... knopend Zaandam, 3 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Daardoor ook een file op de ring van Amsterdam... ...de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 5 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor en Rode Reis 2. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond... 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. TA27 Gorkum-Breda voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze vrijdagmiddag, een lekkere zonnige vrijdagmiddag. 24ste van aflevering 8 van 21 februari 2014. 18 stijgers, 1 zitten blijven, 15 dalers en 6 nieuwe binnenkomers. 6 platen die deze week niet gehaald hebben zijn van... Leona Lewis, One More Sleep, John Newman Cheating... Conor Maynard, Are You Crazy? One Republic, Accounting Stars, John Legend, Made to Love... en Katy Perry, Roar. De snelste stijger die is een ander van Gavin DeGraw... Make a Move gaat er 13 omhoog. De snelste dalen, dat is Coldplay met Atlas. Die zakte 21. Ook meteen langs genoteerde plaats Coldplay. 14 weken lang alweer in de lijst van Nederland. Van Europa. Kijken wij naar 21 februari in de geschiedenisboeken 1816. Kroonprins Willem, de latere koning Willem II. Trouwt met Anna Polona, Een dochter van Tsjaar Paul, de eerste van Rusland. In 1947 Edwin Land die demonstreert de eerste instant fotocamera ofwel de Polaroid. En in 1985 is de 13e elfstedentocht gewonnen door Evert van Bentham in een tijd van 6:47:44. Leni van den Hoorn die wint bij de vrouwen. We naar vandaag de nummer 23 in de lijst van Europa. The Great Bitter World samen met Christina Aguilera. Op vrijdag. Op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam.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 Anything at all of a Kanye West song Kanye West <laughs> song Is it weird that I hear Trumpets when you're turning me on Turning me on Is it weird that you're bra Remind me of a Katy Perry song Every time the two get on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 20 van deze week in handen van Jason Derulo en uh, zijn Trumpet. Dan gaan we eerst eens even achterom kijken naar wat we dan allemaal al gehad hebben. Nummer 32 twee plaatsen in de derde week. Traffic McGoy samen met Jason Morris en Rough Water. Kelvin Harris onder control, tweede week omhoog van 33 naar 29. Nummer 5, Lucky Strike opnieuw binnen op 28. U2, Invisible, komt nieuw binnen op 27 en 26... een plaatswinst voor Showtag en We Like To Party. plaatsen omhoog voor Rio Komodo naar 25. En B.O.B. kwam binnen met John Doe op nummer 24. A Great Big World samen met Christiana Aguilera en Say Something... 7 plaats omhoog naar 23. A Lord and a Royal, voor die is het een beetje over. In de elftweek zakken ze namelijk van 15 naar 22... Jason Derulo en Trumpet hoorden je net vijfde week in de lijst omhoog van 27 naar 21. En op 26 plaatsen we in de vierde week voor uh, Little Mix en Little Me. Dan moet hij het wel doen. Dan moeten we die hebben. De nummer 20 dus van deze week. We've not yet lost all our graces. The will stay in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 Even omgedraaid in de lijst. Net hoorde je op 18 Lorden en Team. En nu dus Little Mix Liddermee Little nummer 20. tunnel Ja, en Timber. Even kijken, drie weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 28. Deze week terug te vinden op nummertje 17. En daarvoor op nummer 18, Lord Team. Die gaat in de vierde week omhoog van 24 naar nummer 18 toe. De nummer 16, die slaan we even over. Die is van Katy Perry, Unconditionally. En de nummer 15, die is er voor Jesse G. En daar staat ondertussen vier weken in de lijst. Gaat omhoog van 23 naar 15. CG en Tender. Vier weken in de lijst omhoog van uh, 23 na nummertje 15 toe. Ook in Sachi is het Tender op dit moment. Althans, de Nederlanders die maken gehakt van de polen, om het zo te zeggen. De achtervolging heren is druk bezig. Voor degenen die het uh, wel willen volgen, maar niet lukken. Met drie rondes te gaan hebben de Nederlanders al zo'n 6-7 seconden voorsprong ondertussen op de Polen. Dus de finale gaan ze halen, waarin ze tegen Korea zullen staan. Nou, voor zover we even het schaatsen. Terug naar de hitlijst. Little Mix met Little Me ging deze week omhoog van 26 naar 20. One Direction Story of My Life in de tiende week zakte van 13 naar 19. Lorde en Team gaat van 24 omhoog naar 18. Van 28 omhoog naar 17. Pibbo en Kesha, Chemba. Katy Perry Unconditionally zakt van 9 naar 16. Jesse G Tender gaat van 23 naar 15. Cherloyd en T.I. I Wish zakken van 8 naar 14. Sia Elastic Heart zakt van 10 naar 13. Eminem en Rihanna met The Monster zakken van 5 naar 12. En John Legend All of Me in de tiende week zakken van 7 naar nummertje 11. De nummer 10 van deze week. 7 weken staan ze in lijst. Vorige keer op nummer 16, deze week op nummer 10. The Kellers. Cut at the night. is inside, I'm so quiet Zeven week hitlijstnotering voor Celine Dion en Love Me Back To Life. En in die zevende week gaat zij omhoog van 14 naar nummer 9. De voorde killers Shot At The Night, de nummer 10 uit de top 10. En in de zevende week gaan die omhoog. 16 vorige week, tien deze week. Little Mix hoorde je voorbij komen met Little Me een tijdje geleden alweer. En met Move staan ze ook nog steeds in de lijst. Ze zakken wel van vier naar acht in de negende week. Even kijken, de nummer 7 is ook één plek verlies. Van 6 naar 7 de 8 week, Ellie Golding. How long will I love you? En dit is de snelste stijger van deze week. De man heet Gavin The Graal. Zijn nummer, make a move. En het is deze week de nummer 6. Hey, from the first time that I had stonen. It's like a drug that went straight to the vein. I feel like I'm coming on and it's all because of you.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 short so let go of regrets so then I take your advice and I bet In de zesde week omhoog van 12 naar nummer 5. Deze dame leverde een paar plekken in. Ze was de nummer 1 Lily Allen somewhere only we know, maar in haar achtste week zat zij van 1 naar 4 toe. Take a bit of getting used to But I know what's right for you Fly.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 If you love so This is gonna take a bit of getting used to But I know what's right for you But I know what's right for. Storm Queen, look right through, net zo nummer 2 als de vorige keer dat ze in de lijst stonden. Daarvoor voor Gary Barlow, Let Me Go in de zesde week omhoog van 11 naar 3. En deze man ging van 3 naar 1 in zijn zevende week. Hij heet Robbie Williams, zijn nummer Go Gentle. En die hoor je nu op CFM. Welkom in de zoo. Een beetje teleurstelling, except voor een of twee. them a twisted Tot de nummer 1 van Europa. Storm Queen, Look Right Through kwam tot 2. Bleef zitten op 2 zelfs. Gary Barlow, Let Me Go op 3 en 4. Lily Allen, Summer Only We Know. Bastille of The Night kwam op 5. Dat was de lijst voor deze week. Volgende week vrijdag ben ik er gewoon weer als het goed is. Dan heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je. En kijken wie er dan op nummer 1 staat. Of dat nog steeds Robbie Williams is of iemand anders. Voor nu wens ik een uh, heel goed weekend...